Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Peter Bos wordt moend, melden verschillende media. De Ajax-trainer zou een meerjarig contract tekenen bij de Duitse voetbalclub. Er ging al geruchten dat Bos naar Borussia wilde overstappen. Dat zou niet alleen zijn omdat de Duitsers meer betalen... en omdat de Duitse club sportief gezien een stap hoger op is... maar vooral omdat Bos bij Ajax ruzie heeft met een deel van zijn trainersploeg. Alle verdachten van betrokkenheid bij de aanslag in Londen zijn weer vrij. Ze worden niet verder vervolgd. Gisteravond zijn tien verdachten vrijgelaten, twee anderen kwamen eerder al vrij. De verdachten werden opgepakt in wijken waar twee van de drie daders woonden. De politie zegt dat een aantal van de zeven omgekomen slachtoffers nog altijd niet is geïdentificeerd. De scholen van Romy en Savannah hebben opvang geregeld voor hun leerlingen vandaag. De eerste schooldag nadat de 14-jarige meisjes dood werden teruggevonden. Op zowel Romy's school in de Glint als Savannah's school in Bunschoten is rouwbegeleiding... Gisteren is in Romisch woonplaats Hoeverlaak een herdenking gehouden. Savannah werd herdacht in een kerkdienst in Bunschoten. Werkende twintigers zijn de laatste jaren steeds minder gaan verdienen... ten opzichte van oudere mensen met een baan. Volgens het CBS daalde hun inkomen tussen 2004 en 2014 van 24.000 naar 23.000 euro. Mensen van in de dertig zagen hun inkomen toen juist stijgen naar 26.000 euro. Het verschil komt onder meer doordat veel twintigers begonnen met werken... tijdens de economische crisis. De Amerikaanse staat Californië en China hebben een klimaatakkoord gesloten. Op een conferentie in Peking is onder meer afgesproken om samen technologie te ontwikkelen voor schonere energie. Vorige week trok de Amerikaanse president Trump zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Amerikaanse staten lieten toen al weten zelf door te willen gaan met het maken van klimaatafspraken. Het weer, op steeds meer plekken regen, de loop van de dag pittige buien met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het Dennis. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Het is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu 60 files. Het is uh, drukker vanwege het regenachtige weer op de A4 richting Amsterdam. Nu een half uur vertraging tussen Delft en Zoeterwoude. A9 ook maar diemen tussen Bad Oeverdorp en Knooppunt 7 kilometer door een kapotte kraanwagen. De ook is dicht. De vertraging is een kwartier. A15, daar heb je nu veruit de meeste vertraging. Richting Rotterdam staat tussen Gorkum en Papendrecht. 18 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen op het viaduct over de A15 daar rechterrijstrook en de afrit Papendrecht is dicht en dat kost je anderhalf uur extra. Richting Rotterdam kan je vanaf Gorkum omrijden over de A27 en de A59. Dan volg je eerst de borden voor Breda, maar ook op de omleidingsroute staat Fiede. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven, 9 kilometer, een kwartier extra. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Stadnulden en Leuze 12 kilometer en 20 minuten vertraging. De N201 van Hilversum naar Vinkerveen, daar staat tussen Kortenhoef en de aansluiting met de A25 kilometer, 20 minuten extra. De N205 Heemstede-Hillegom, die is dicht tussen Heemstede en Vijfhuizen door een ongeluk. En op de N214 loopt het vast door het ongeluk bij Papendrecht. Richting Dordrecht staat tussen Bijngaarden en de aansluiting met de A15, 6 kilometer file de vertraging is drie kwartier.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 uit nieuws en weer van twee uur bij CFM. Joris, Sister Sledge en Frankie. Het is zes over twee. Welkom vanuit de studio Tolweg. Tina, zijn we er weer met Zandvoort op zondag. En dat doen wij allemaal, Albert Young, op een mooie Pinksterdag. Ja, want <laughs> kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt heerlijk hier in uh, Zandvoort. Dus dat is genieten ook tijdens de races op het circuit uh, Zandvoort. Ja, en over een tweetal platen, uh, luisteraars en kijkers niet te vergeten gaan we voor het eerst schakelen vandaag naar het circuit Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen... en die volgt voor ons daar de races. En die zal natuurlijk een update geven van de races... Die, wat er gisteren allemaal gebeurd is, en vanochtend allemaal al. En wat er nog te gebeuren staat. Dus over een tweetal platen gaan we schakelen met het circuit Zandvoort. Verder hebben we een overvol programma vandaag. met van alles wat, we komen tv's tekort in de studio. Want natuurlijk op roland Garros wordt er getennist... en momenteel staat er Nadal op de baan. Uh, duidelijke, duidelijke eerste set overwinning van 6-1. En de tweede set gaat het iets moeilijker. Momenteel een, een tussenstand van 3 tegen 2 uiteraard in het voordeel van Nadal. Ook die gaan we volgen. Verder, uh, de MotoGP, de, de, de motoren uh, die ronken weer in Italië... tijdens de Grand Prix uh, van uh, Italië. Uh, ook die gaan we voor u volgen. Er wordt getennist en de tussenstanders, en dan hebben we het over de eredivisie, gemengd. En dan de tennisvereniging Zandvoort heeft toch wel een moeilijke start gehad. En vandaag spelen zij ook weer, dus dat gaan we ook voor u volgen. Verder hebben we hockey, de finale van de European Hockey League. Dat is een soort Champions League, maar dan voor clubteams in Europa. Vandaag de, de finales, zowel bij de dames als bij de heren... en uh, in beide gevallen uh, met Nederlandse afvaardiging in die finales. Ook die gaan we volgen. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben Pit Report, sportkort. Uh, Dier van de Week, Damon. En natuurlijk het gedicht van de week staat uiteraard in het teken... van het geweldige wandelspektakel van volgende week. En dan hebben we het over de Zandvoortse Vierdaagse. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Wij zeggen Zandvoort een goedemiddag. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg 10. Ah, heel veel lekkere muziek vanmiddag en zomerseeds. Hier is Omi en de cheerleader. When I know Kan je één ding vertellen? De cheerleader is nog steeds niet gevonden, helaas. Helaas, helaas. Je hoorde Omi en inderdaad een eentje van de weer een tijdje geleden. Dat was de cheerleader. Hier zijn de Dobby Brothers en daarna het Zandvoorts nieuws in het kort bij CFM Zandvoorts. Ja, dit is echt een van de favorietjes bij Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. De single van de Doobie Brothers en de Long Train Running. CFM, Race Radio, Pit Report. Voor de eerste malen schakelen we live over naar Circuit Zandvoort. Daar is Willem van Deze, wat. dit weekend staat het circuit in het teken van de Pinkster Racers. Goedemiddag Willem. Ja, goeiemid. Ja, Rob, wat je zegt, dat uh, klopt. Uh, heel goed. de Pinkserraces uh, Pinkse Races, ja, eigenlijk een uh, drie luik. Uh, we zien verleden, we zien het heden en we zien eigenlijk ook een uh, stukje toekomst. Uh, en over die toekomst uh, wil ik het nog even hebben. We hebben uh, zojuist hebben een uh, recordpoging gehad van de Technische Universiteit uh, Eindhoven. Om het bestaande ronde uh, record voor uh, elektrische autos uh, te verbeteren. Nou, dat is inderdaad gelukt. Uh, met Yes. Een prachtig oogende bolide die bestuurd werd door de uh, visser. Is het uh, record uh, voor elektrisch wagens dus de is aangescherpt. En dat maar een tijd van 1 minuut 48, 7. Uh, Zo, dat is een uh, behoorlijke verscherping van het uh, oude record. Ja, zeker. Uh, die is uh, flink verbeterd. Ja, en uh, ik zei het al, toekomst uh, ligt toch. Uh, het zal niet uh, volgend jaar al zijn, maar... Later uh, zullen we toch, uh, ja, of we willen of niet, van het elektrische reizen uh, moeten gaan genieten. En ik zeg ja, willen of niet. Want het ja, nadeel hiervan uh, vind ik althans, is uh, ja, je hoort ze niet. Uh, <lacht> je, je, je, je ziet ze uh, en dat zit. Het enige wat je hoort is dus, het. Uh, van de band, ja, en dat is toch wel een mist. Het zal ook een gewenning zijn, natuurlijk, maar goed, uh, we zien internationaal al uh, de formule die uh, Ja, op een hoog niveau wordt daar uh, elektrisch gereisd. Uh, ja, uh, het gaat meer en meer komen. Er wordt ook gewerkt aan uh, elektrische uh, gt uh, race Ja, je weet dat we over tien jaar. Uh, toch een andere jingle moeten hebben op het moment dat jij naar de circuit gaat. Ja, waarschijnlijk <lacht> wel Willem. En, maar zie je bijvoorbeeld een Max verstappen al in een elektrische auto rijden, nee toch? Nou ja, uh, zeg nooit nooit, want als je kijkt naar de Formule I uh, die tegenwoordig toch al. Wat ik populair aan het worden is dat je toch een dikke aantal echt Formule 1-rijders die daar toch een aardige boterham in verdienen. Maar op dit moment uh, denk ik dat uh, Max Verstappen daar niet uh, aan wil denken dat hij dat ooit zal gaan doen. Maar zeg nooit nooit. Oké, okay, nou in ieder geval, de elektrische autosport is ook opkomst... en ook op het circuit Zandvoort. Hey, we hebben ook een race vandaag, die is als het goed is nu gaande. De race over 50 minuten van de STBC. Ja, dat klopt. Uh, die zijn inderdaad dit uh, moment aan de gang. Ja, uh, voornamelijk zijn het uh, toch wel BMW's. En uh, niet zomaar BMW's, het zijn uh, BMW M3's... Uh, die we daar veel vroeger in uh, vinden. Het zijn auto's... Uh, ja... Uh, wat oude auto's uh, die in het, verleden, in het verleden hebben liggen, onder andere in het WTCC, het Wereldkampioenschap waren. Uh, ja, en die auto's uh, daar niet snel genoeg meer voor. Uh, er zijn mensen die ja, daar nu ook mee reizen en die hebben hun eigen klasse daar uh, waar ze aan meedoen. Oké, okay, is dit uh, een van de eerste races uh, die ze houden? Of bestaan ze al langer? Nee, ze bestaan al langer. bestaan al een aantal uh, seizoenen. Maar goed, uh, het is een klasse die toch wel uh, wat uitbreidt. Uh, de interesse daarin wordt uh, groter en groter. En het is toch echt uh, racen, wat ik wil doen. Op prachtige auto's. En, ja, dat is tegen een wat lager budget. En het is altijd interessant, toch? Oké, okay, nou volg jij, jij natuurlijk al jaren de autosport. Zit er ook in deze klasse voor jouw bekende namen? Uh, nou, in deze klasse heb ik zo 1, 2, 3 uh, niet namen waarvan ik zeg, hé, hey, daar gaat een lampje branden. Want... Nee, die vind ik daar niet in terug. Uh, de enige die ik uh, van naam dan uh, ken... en ook op persoon al uh, eerder gezien heb op de squeeze... is uh, Peter Stoks. Uh, ja, die heeft in het verleden hier op zo'n gevolg geweest met de 2 8 series Oké. Okay. Oké, okay, Willem. Ik zou zeggen, uh, tot zover. We komen straks weer uitgebreid uh, bij jou terug... Vanaf het circuit. Oh, Oké, okay. tot zo. Dank, Dank u wel. wel. We willen voor deze inderdaad vanaf het circuit Zandvoort. Is zometeen veel meer over de Pinkster Races... die daar ook vandaag weer verreden worden. En vandaag hebben we de races. We blijven ze volgen bij CFM Zandvoort.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 Pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend. Wake up, you need the money. We used to play pretend, used to play pretend, money. We used to play pretend. Wake up, you need the money. We used to play pretend. Give the job a different names We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream about the space, but now they're laughing at the face, saying, "Wake up, you need to make money." ...dat zomergevoel, nou, met dat weer van vandaag heen. ...en dan deze muziek, dan komt het helemaal goed... Hoor. ...de loco in El Capulco van de Fort Tops. Het is vijf minuten voor half drie, ik had het eerder beloofd... ...maar nu komt het er echt aan, het Zalvoorts nieuws in het kort. Ook in 2017 mag de gemeente Zandvoort weer de blauwe vlag hijsen. Het is inmiddels alweer de 27e keer dat Zandvoort voldoet... ...aan een aantal belangrijke criteria voor dit keurmerk... ...zoals schoon zwemwater... Goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Vooral voor de Duitsers is de blauwe vlag een pre om naar Zandvoort te komen. Het ereteken staat daar hoog in aanzien. Wethouder Demmers nam onlangs de vlag in ontvangst... en hierna werd de vlag met behulp van een hoogwerker omhoog gehezen... aan de vlag op het Badhuisplein. Gemeente en de strandpachter treffen minderlijke schikking. Strandpaviljoen Azuro op het Naakstrand en de gemeente Zandvoort... hebben een minderlijke regeling getroffen over de kwestie strandbungalows. Hiermee wordt de lopende beroepsprocedure bij de Raad van State beëindigd... en wordt de weg vrijgemaakt voor de gemeenteraad... om een laatste definitief besluit te nemen... over het al dan niet toestaan van strandbungalows op het Zuidstrand. Tot het naturel strand van Zandvoort... wordt ook strandpaviljoen Havana aan zee gerekend... De minderlijke schikking die tot stand is gekomen op verzoek van de eigenaar van strandpaviljoen Azuro... bestaat uit een vergoeding van de gemaakte kosten voor de aanvraag en het juridische procedures. Het college van BMW zal aan de gemeenteraad voorstellen om definitief af te zien van strandbungalows op het Zuidstrand. De motivering van dit besluit is gelegen in de uitkomsten van het extern onderzoek... naar de juridische en financiële consequenties van het uitsluiten van strandbungalows al daar... Die is verricht in opdracht van de gemeenteraad... als ook tijdens de eerdere beraadslagingen in de gemeenteraad van 27 september 2016... waarin bleek dat er geen meerderheid in de raad was om in te stemmen... met strandbungeloos op het Zuidstrand. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad. En dan hebben we al een korte week volgende week. Maar het wordt wel een drukke week voor de gemeente... want volgende week zijn er drie commissievergaderingen. Drie rol, stuks. En wel op 6, 7 en 8 juni. Er komen drie vergaderavonden aan komende week op het Zandvoortse gemeentehuis. Van het burgerinitiatief Hekken tegen Hertenoverlast... tot de plankkeuze voor, de, het, voor het Watertorenplein. Diverse interessante onderwerpen komen aan bod. U kunt uiteraard live meekijken en luisteren. En wilt u de agenda's bekijken? Ga even naar de gemeentelijke website van Zandvoort. Want daar staan de agenda's voor die dinsdag, woensdag en donderdag staan daar gepubliceerd. En tot zover het Zalfers nieuws in het kort. Ook naar te lezen uiteraard op de CFM app. En mocht je onze app nog niet hebben... nou, hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek dan even onder ZFM Zandvoort en download hem op je telefoon of tablet. Het blijft gewoon uh, goede muziek en muziek van uh, Michael Jackson. Je hoorde ditmaal Off the Wolf vanaf het uh, gelijknamige album. 1 over 3, we gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Nou, op het Young, als ik zo uh, naar buiten kijk... hebben we helemaal niets te klagen op een mooie Pinksterdag. Nee, maar vanmorgen hadden we toch nog wat wolkenvelden, dus dat was even schrikker. Ja, ja, de poel was even schrikkerig wakker worden. Maar Lex van der Hoorn, onze weerman, die stelde ons weer gerust. Vandaag, zoals we naar buiten kijken inderdaad kunnen constateren, er is vandaag veel zon. En zoals gemeld vanochtend hadden we nog wat wolkenvelden. Matige tot vrij krachtige westelijke wind, windkracht 5 aan zee. En de maximumtemperatuur vandaag in Zandvoort ligt rond de 18 graden. Gaan we even naar morgen kijken. Morgen, oh, iedereen is vrij en dat, uh, daarom zijn we ook zo blij. Hè? Uh, veel zon, een uh, matige zuidelijke wind. Maximum temperaturen morgen iets hoger dan vandaag... namelijk richting de 20 graden. Kijken we nog even naar dinsdag. Dinsdag overdag meest bewolkt met buien. Harde tot stormachtige zuid tot zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur op dinsdag zal niet hoger liggen dan een graad of 16. Dus de vooruitzichten voor de komende week. Na tweede Pinksterdag wordt het koeler en wordt het weer wat wisselvalliger. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur in Zandvoort... is nu ongeveer 19 graden, dus daar zitten we iets onder. En de zeewatertemperatuur langs het strand is ongeveer 17 graden. Al dus Lex van der Horn. Ja, zo is het, het weer. is staat te lezen op www.meteopagina.nl Dat was het weer. Vier de Zandvoort. Volg het weer met Lex van der Horn, ons eigen weerman. op dit moment uh, op het strand aan het luisteren zijn. Bijvoorbeeld via DAB, kanaal uh, 5C. Ook daar is CFM uh, Zolfoort op te ontvangen. En je hoort dan uh, deze muziek. Ja, dan word je toch gewoon helemaal vrolijk. Hè? De zomersong van uh, Robert Holmes en de pina colada zong. Ja, zo dadelijk weer uh, meer informatie op de zondagmiddag bij CFM Zolfoort. Maar eerst deze van champagne said her name was Delilah Woo! and i'm like you should come out with En de laatste de uno celulares afuera hice un par especial para ti bebé twee, que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un recuerdo de que baby de esa señorita de sí se mueve bien cuando baila es que la tiene que ver alucinante laatste ropa se ve radiante Conmigo se le va lo de laatste twee, de laatste twee,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 You my love go. Ook weer echt zo'n uh, zonnegeert, hè, deze? De single van uh, jean naar het origineel van uh, Maxi Priest. En close to you, you're the make my love go. De hem Zandvoort op zondag, daar luister je op dit moment naar. En uh, ja, als je op een strand zit... Nou, dan kan je meteen even op jouw favoriete strandpavioen gaan stemmen... want de verkiezing is weer geopend, uh, albert -Jan. De strijd om het beste strandpaviljoen van 2017 is gestart. Tot 30 juni kunt u stemmen via de website www.strandverkiezingen.nl www.strandverkiezingen.nl Ook worden de genomineerde strandpaviljoens door mystery guests bezocht. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar het beste strandpaviljoen van Nederland... overal en in verschillende categorieën. Iedereen kan nu op de strandverkiezingen.nl zijn stem uitbrengen op zijn of haar favoriet.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 Het is alweer de tiende keer dat de verkiezing wordt gehouden. Maar hebt u nou geen website bij de hand? U kunt ook via de CFM-app stemmen. Zo is dat, heel eenvoudig. En mocht je de CFM-app nog niet hebben... download hem dan nu in de Play Store, App Store en de Windows Storm. Doe mee aan de strandverkiezing 2017. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog.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 Zon je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En ook op strand is uh, CFM totvangen op 106.9 FM. En uh, via DHB DAB-kanaal 5C DAB+. De digitale radio, daar hoor je CFM Zandvoort. Van ub en Chris was deze. I've got you, babe. En van de oude hit gaan we over naar een nieuwe van Ed Sheeran. Hier, The Shape of You. A club isn't the best place to find the lovers of so the bar, is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow.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 De free Shearn en Shape of You. Nou, mocht je net uh, na twee uur al direct uh, ingeschakeld zijn uh, bij CFM... of nog steeds ingeschakeld geweest zijn... dan uh, hoor je het al van uh, albert vragen uh, Veel aandacht voor de sportwatch, De Wat-Wacht uh, afgesport uh, in uh, Nederland en Zandvoort uh, en de regio Albert-Jan. En jij volgt het allemaal. We hebben inmiddels twintig uh, uh, tv-toestellen aangeschaft... En uh, alle kanalen worden door jou uh, gevolgd vanmiddag. Ja, dus <laughs> ik, ik heb last van mijn duim. <laughs> ja, nee, dat begrijp ik. Uh, allereerst even de update van de MotoGP uh, uh, van Italië. Die is zojuist uh, gefinished met Dovizioso op een eerste plek. Gevolgd uh, door de teammaat van Valentino Rossi Vignalis. Uh, en op een derde plek hebben we Petrucci. En we vinden op de vierde plek Valentino Rossi terug... Vooralsnog blijft Vinales leider in de stand om het moto GP WK. En gevolgd door Pedroza. Valentino Rossi volgt dankzij de vierde plek... en de punten die hij daarbij haalt op een derde plek. Dan gaan we even schakelen naar Parijs. Roland Garros, waar Nadal momenteel op de Court speelt. Hij staat... De eerste set was een duidelijke 6-1. De tweede set was een 6-2. En uh, momenteel staat hij uh, met een 4-2-voorsprong uh, in de derde set. Dus dit wordt er wellicht een drie setter voor, uh, voor Nadal. En dan gaat hij weer een ronde verder. Tot zover de update. Oké, okay, ja, je blijft alles volgen, ja, <laughs> Drukke druk, zondagmiddag. Uh, denk ja. je even niks te doen in de studio van CFM. Dat kan je wel vergeten, Albert-Jan. Ja, dat was ik dat was ja, ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> precies. Tot aan vijf uur vanmiddag, Zandvoort op zondag. We houden je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort in de regio. En volgen de sporten op de voets. is reden genoeg om te blijven luisteren, ook zo meteen uh, naar het volgende uur van uh, Zandvoort op zondag. En hier zijn de Portus Sisters in Ordemerik.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 You do to me. I'm utterly at your whim. All of my defenses down. The camera looks through me with its X-ray vision, and all systems underground. All I can manage to push from my lips is a stream of absurdity. board